Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Dit is jouw. Mac, na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouders. Goedenavond. Geen annuleringen morgen op Schiphol. Dat is althans de verwachting van de luchthaven. Volgens Schiphol ziet het weer de morgen gunstig uit. De afgelopen dagen werden er op Schiphol... dagelijks honderden vluchten geannuleerd vanwege de sneeuw. En vanwege diezelfde reden, de sneeuw... wordt er de komende dagen in veel gemeenten geen vuilnis opgehaald. Onder andere in het Gooi en in het westen van Brabant. In Den Haag worden ook geen afvalbakken op straat gelegd. En dat geldt ook voor delen van Amsterdam... De vuilnismedewerkers worden deze, deze dagen vaak ingezet op strooiwagens. In Duitsland, vlak over de grens bij Sittard, is een snelweg afgesloten... omdat er een wiek van een windmolen is afgebroken. Die is nog niet gevallen op de grond. Maar dat is een kwestie van tijd, denkt de brandweer. De windmolen staat er pas net en was nog niet in gebruik genomen. En het is volop winter in ons land, maar volop zomer... in het zuiden van Australië. Daar hebben ze last van een hittegolf. Op sommige plekken is het ruim 40 graden en dus is er kans op bosbranden. branden. Maar volgens weerexperts is de situatie in Australië... in jaren niet zo gevaarlijk geweest. Weer even terug naar eigen land, wat het weer betreft. Vanavond blijft er een kans op een winterse bui. De temperatuur ligt vanavond rond het vriespunt. Morgen dus zo goed als droog bij 1 tot 3 graden. Kijk, 1 tot 3 graden, dan kunnen we gaan uh, opklimmen naar de lente. Ja. Eh? Zo so is dat. <laughs> nou, ik zat te overwegen om dit zeg maar in. Uh, niet, niet in Celsius, graden Celsius te zeggen. Maar, maar een Fahrenheit. Fahrenheit, oh ja. Ja, en dat is even kijken hoor. Dat is zo rond de 60 graden. Nou, dat, dat is lekker hè? Ja. <laughs> <laughs> dat is beter. Dat is beter. Dan even checken of het klopt wat ik zeg. <laughs> Net als gisteren is het tijdens de avondspits heel rustig. Veel mensen zijn thuisgebleven of uh, op tijd vertrokken van werk. Vielen met de meeste vertraging de A32 naar Weerden tussen Wolfga en Heerenveen. 12 kilometer, 8 minuten vertraging. Niet gewonnen in december. Kai's tweede kansweken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe met Kai Merck. En ik noem over drie minuten een nieuwe naam. Is dat jouw naam? Dan val je misschien in de prijzen en moet je bellen met 0909 9890. And everywhere. Je hoort Alba, over een paar minuten. Lay all your love on me. Dit is de middagshow bij Joe Kai hier. Goed dat je er bent. Want het zijn deze week. En volgende week trouwens ook nog de Dus met andere woorden, claim je gratis lot in de app van Joe als je niks hebt gewonnen in december met een decemberkalender, met een kraslot met een... Ja, maakt eigenlijk niet uit met wat, als je gewoon verloren... Als je een verliezer bent, kun je hier winnen. Zo moet je het eigenlijk zien. Um, deze twee weken dus, elke dag in de middagshow, uh, ik noem een naam om vier uur, om vijf uur en om zes uur. Is dat jouw naam? Heb je een kwartier de tijd om te bellen? En het nummer van de studio is 0909 9890. Toch even vragen aan het geweten van de show. Jesse. want er komen geregeld, zie ik dezelfde vraag binnenkomen. Dus laten we hem gewoon behandelen. Moet je je meerdere keren opgeven om in de prijzen te vallen? bij KAI's Tweede Kansweken. Nee, het is eigenlijk heel simpel. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dat hoef je maar één keer te doen. En dan maak je de hele weken kans om genoemd te worden. Dus zorg ook dat je al die weken goed kan luisteren. Of mensen in je omgeving zorgt dat ze gaan luisteren. Voor. Ja, ja, je kunt natuurlijk ook mensen mobiliseren. Ik zag ook iemand uh, die had via mijn Instagram een bericht gestuurd... dat hij uh, eigenlijk een oproep heeft gedaan van... Goh, zijn er mensen die met mij in een WhatsApp groep willen? Want dan kunnen we daar elk uur kunnen we de naam plaatsen. En misschien uh, ja, komen we dan achter... Of iemand heeft gewonnen. Misschien is het dan wel onze naam. Uh, dus dat zijn allemaal opties uh, die je kan overlopen. Zullen wij eens even gaan kijken welke naam er uitkomt. Want ik heb hier een heel groot scherm achter mij met twee rollen. Op de eerste staan alle voornamen van degene die zich hebben opgegeven. Op de tweede alle achternamen. Dus laten we eens even gaan kijken welke naam er in de prijzen valt. Oh... Ik spel een Nintendo Switch en de voornaam is. Marion. En de achternaam is. Van der Oort. Marion van der Oort. Ah, en daar zijn we weer. Marion van der Oort. Ik heb hier een Nintendo Switch voor jou liggen. 0909-9890. Moet je wel binnen 15 minuten bellen. Ja. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s, Wicked Game. Dit is de middagshow. Goed dat je er bent, Kai hier. Deze en volgende week is het. Ja, zeker. Als je naast de prijs hebt gegrepen, gegrepen in december, wat natuurlijk bol staat van de loterijen en prijzen strooien en noem het allemaal maar op, dan heb je hier een tweede kans. Daarmee heet het KS Tweede Kansweken. Je kunt hier alleen winnen als je een verliezer bent. Ik noem om vier uur, vijf uur en zes uur de naam. Is dat jouw naam? Dan moet je binnen een kwartier bellen. 0909 9890. Uh, ja, de hele middag, even naar het geweten van de show, Jesse, de hele middag, uh, heb ik wel namen genoemd. Is dus niet gebeld. Nee, klopt inderdaad. Er was een dagje wellness voor twee personen en een uh, jaarabonnement op een streamingsdienst naar keuze. Die zijn allebei niet geclaimd op tijd. Zeker niet. Dus uh, dan denk je wat gebeurt met die prijzen? Luister morgenochtend naar de Koen en Sanders show, want daar worden die prijzen die hier smiddags niet worden opgehaald weer weggegeven. Dus daar kun je nog een, uh, ja eigenlijk weer een tweede, is een tweede kans, binnen een tweede kans. Een laatste kans. Een allerlaatste kans is het eigenlijk. Maar ik noemde net de naam van Marion. En dan is de vraag, heeft Marion dan wel gebeld. Met Kai van Joe. Hallo, met Marion van der Oor. Marion van der Oor. Ja, yes yes, yes, yes. Daar ben yes. je. Waarom uh, heb je opgegeven voor Kai's Tweede Kansweken? Ja, ik heb niet gewonnen. Ik had van de, de vriend van mijn oudste dochter een nieuw staatsvot gekregen. Niet nul. No, een nieuw 0 Nul, no, nul, no, nul. No. Nogig gewonnen. iets gewonnen. Nee, nou, en... Ik heb met deze Tweede Kans gegrepen aan mijn ja, ik vind het geweldig dat ik, dat ik wat gewonnen heb. Tweede uh, uh, vrijdag is mijn kleinzoon, die wordt 7. Hoe leuk is dat? Ach, dat ik dat zo niet vandaag ben. Nou ja, ik ben dus dat is gewoon helemaal hyper. Dus dit wordt gewoon meteen doorgegeven. Maar Marion, dus dan zit je vol verwachting te, te kijken naar wat, wordt, wat is dit waard. Je duikt achter je laptop op 1 ja. januari. Dan zie je 0,000. En dat is er gelukkig. Kai's Tweede kansweken. Nou, heel goed dat je hebt opgegeven, Marion. Want je ziet, nou, je ja. valt in de prijzen. En luister even mee, want dit heb je gewonnen. Oh, ge dit? Heb je altijd al een excuus gezocht om even vijf minuutjes te gamen en drie uur later nog steeds bezig te zijn? Dit is je moment! Met een Nintendo Switch speel je thuis onderweg of stiekem nog één potje voor het slapengaan. Kijk uit voor rondvliegende bananen en loodgieters met een rood petje want deze Nintendo Switch is voor jou! Gefeliciteerd Marjouw! Yes. Ik zeker bedankt, super leuk. Ik ben er super, super blij mee. Ik ja, van... ben helemaal lieper. Heel <laughs> fantastisch. Als je de hele dag luistert en je hoort dan dat twee mensen het gemist hebben... en die hun prijs van niet hebben, die hebben niet teruggebouwd. Jongen, jongen, jongen, ik word jonge. helemaal zenuwachtig van. Jongen. jongen, jongen, jongen, jonge, Wat een nervositeit, Marjone. Maar Maar het, uh, het is gelukt. Je wint een Nintendo Switch en die gaat dus naar jouw kleinzoon voor de verjaardag. Yes. Van harte gefeliciteerd. Al, uh, het zal een verrassing zijn, want hij, ik hoop dat hij, zijn moeder... luistert natuurlijk ook naar Jo. Ja. Dus ik hoop niet dat hij nou meer luistert, in het luisteren oh. is. Want dat is natuurlijk de verrassing kwijt. Maar dat maakt niet uit. Ik denk niet dat hij, hij minder blij vanacht. is met de Nintendo Switch, Marion. Dat denk ik niet. Van harte gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd. Ben je niet uit de hoge hoed gekomen vandaag? Niet getreurd, want de komende twee weken maak je nog kans. Morgen geven we bijvoorbeeld weg een romantisch diner voor twee personen. Een hele dag racen op het circuit in Zandvoort en... Een vijfdelige pannenset met snijplanken. Alles erop en eraan. Het is misschien wel allemaal voor jou. Dus claim je gratis lot via de app van Joe voor... Bij Joe en Rhythm of the Night. We zijn als mensheid gek op onderzoeken. Daarom wordt er ook heel veel onderzocht. En daar ben ik dan weer gek op. Dus elke middag hier in de Middagshow nemen we een onderzoekje met je door. Alleen daar ontbreekt cruciale informatie. Die ik niet heb, want dan kan ik een beetje meeraden. Maar het geweten van de show, Jesse, jij wel. Want. Jij neemt die onderzoeken mee. Ja, en die heeft vandaag te maken met autorijden... want één op de vijf mensen heeft dit wel eens gedaan tijdens het autorijden. Ja, wat kan dat zijn? Ik uh, gokte net al even in een flesje plassen. Soms sta je misschien in een hele lange file of kun je niet anders... Uh, dan dat je dat doet. Dat bleek niet het goede antwoord te zijn. Wat het goede antwoord wel is, dat hoor je na het nieuws van half zeven. Jeroen. We je gaan zo meteen strooien in het nieuws met cijfers over alle strooiwagens van ons land. En dan kan je vertellen hoeveel kilo zout er gestrooid is tot nu toe. En hoeveel kilometer al die wagens bij elkaar tot nu toe hebben gereden. En maniac, eigenlijk ben je een cijfermaniac, zo meteen. Ja, dat is zo zou je je. het kunnen zeggen. Ja, ja. Michael bello Maniac. Hoor je over een paar minuten.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 een paar sneeuwbijben aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het op de meeste plekken droog en het wordt van 1 tot 3 graden. Volgens Weer Plaza. Ja, eigenlijk zijn er amper noemenswaardige files. Voor de vorm zal ik er toch eentje geven. De langste is de A6 naar Jouden tussen Band en Lemmer. 8 kilometer file, 6 minuten vertraging. Dit is en Michael Zembello hoor je na het nieuws van half zeven. Ja, goedenavond. Door het winterse weer begint op steeds meer plekken het strooisout op te raken. Onder andere in Veldhoven Brabant is dat het geval. Daar worden op sommige routes gewoon zelfs overgeslagen. En in Drenthe worden sommige provinciale wegen zelfs afgesloten... totdat daar weer kan worden gestrooid. Want ja... Die strooiwagens van Rijkswaterstaat die draaien echt over uren deze dagen. Er is in dit seizoen, dat we op 1 oktober voorgaans begonnen... als een 100 miljoen kilo zout gestrooid. 100 miljoen kilo. En ruim 1,2 miljoen kilometer gereden door die wagens. 1,2 kilo bij een miljoen kilometer. Ter vergelijking, dat is 30 keer een rondje rond de aarde... We zijn er nog niet, want ook de komende dagen gaat er nog gestrooid worden. Oh, het zijn er toch de helden van de weg op dit moment, hè? Je hebt ook wel eens, ik heb ook wel eens bovenop een brug gestaan bij de, bij de snelweg. Uh, niet omdat ik het allemaal niet meer zag zitten... maar ik woonde daar toen in de buurt... en dan via, via een parkje kwam je dan over zo'n brug heen. En dan ga je toch altijd even staan kijken. En dat was toen ook... Nou, ik denk dat het is een paar jaar geleden... volgens mij was het toen ook een, een, een, een carnavalsweekend. Weet je nog dat ene carnavalsweekend een paar jaar ja. geleden? 13, 14 februari toen had het ook zo enorm gesneeuwd. En ik stond daar te kijken over, over de snelweg... en ineens komt er een heel bataljon van die strooiwagens... komt zo gezamenlijk over die hele snelweg gereden. En dan denk je toch... ja dit zijn de helden. Zij maken de weg weer vrij. En dat zijn ze weer aan het doen. Ja, ja zeer een zeer mooi plaatje. Ja, ja. absoluut. Tot slot, in, in Utrecht moet iedereen op zoek naar een andere, originele manier om iemand te feliciteren of ten huur te vragen. Want dat doen via een reclamevliegtuigje is zeer waarschijnlijk. einde verhaal. Ik ken het wel, die boodschap achter zo'n vliegtuigje, zoiets als... Uh... Maar Jan, ik zal altijd van jou houden, wil je met me trouwen? Of ja, Klaas, het is dus echt waar, je wordt vandaag 50 jaar. Nou, dat soort kreten, achter zo'n vliegtuigje. De Utrechtse politiek vindt dit allemaal helemaal niets. Vindt het allemaal milieuvervuiling en wil dat dat stopt. Dus helaas, die speciale boodschap, die vliegt straks aan jouw neus voorbij. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, uh, ik, ik denk dat er vele betere manieren zijn... om iets kenbaar te maken aan iemand. Want ik bedoel, in mijn hoofd is dit echt de slechtst mogelijke manier... om iemand iets te laten weten. Want het vliegt boven en dan zie je wel eens... nou kijk, dan moeten er al een paar mensen zeggen... hé, hey, kijk eens, er hangt iets achter dat vliegtuig. En dan ga je kijken en dan kun je wel een paar letters van maken. Maar vaak vliegt er dan ook de verkeerde kant om. Dan staat het in spiegelbeeld. Dan kun je er helemaal geen chocola van maken. Nee, of, of, of hij staat erachter en is helemaal weggevlogen. Dus het is echt wel... Ja, het, het heeft echt voeten in de aarde als je dit doet. Ja. Je moet echt iemand op een, op een vaste plek neerzetten en zeggen... nou, kijk eens naar boven. Dat. je stuur dan iemand een kaart of vraag het gewoon in, in ja. iemands feest, toch? Ik denk dat ik het ben. <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, we hebben een uh, onderzoek, een uh, huis- en keukenonderzoek... dat over van alles en nog wat kan gaan. Het geweten van de show, Jesse, je hebt dat onderzoek meegenomen. Eén op de vijf mensen heeft dit wel eens gedaan tijdens het autorijden. Dit is Joe, met Kai Merks. Wat het antwoord is hoor je over 7 minuten na muziek van Eurythmics. There must be an angel. En dit is Michael Sembello, Maniac. Joe, and there must be an angel. Nou, tijd voor eventjes uh, het antwoord op het onderzoek... wat we hier elke middag hebben. Een huis- en een keukenonderzoek waar cruciale informatie ontbreekt Ik geweten van de show, Jesse heeft het onderzoek meegenomen. Dus zo ook het antwoord voor ons. Uh, maar eerst nog even het onderzoek. Eén op de vijf mensen heeft dit wel eens gedaan tijdens het autorijden. Helene, zegt een spelletje spelen op je telefoon. Nee, niet. Oh, oh, oh. Claudia? Ik denk dat 20% wel eens eerst een middelvinger naar een andere bestuurder heeft Of spoken, wat <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, zijn ze zijn zo Waarschijnlijk uit, uit eigen ervaring inderdaad. De milvinger opsteken. Nee, zeker niet. Ik denk dat dat wel meer is dan die 20 Die 1 op de 5, dat denk ik wel. Mark zegt misschien de asbak uit het raam legen. Nee, ook niet goed. in de jaren 70 misschien. Uh, Arnold is echt neuspeuteren. Nee. Nee. Jack heeft wat ingesproken via de app van Joe. Wat mensen doen is een mobieltje van de mat bij de bijrijdersstoel oppakken... omdat hij van het middenconsole gevallen is. Oh ja. Mm, ja. Ja. ja, sommige mensen hebben zo inderdaad op zo'n zuignap aan het raam zitten. En als je dan even een drempel neemt, dan valt die navigatie valt even tussen, tussen. En je krijgt het er zo moeilijk uit, hè? Oh. Als die nou tussen je middenconsole en je stoel valt, oh. ja, dan moet je echt... Dan is het rijden op de gok en, en later al je stoel uit je auto halen. Want je er nooit meer uit. Ja, is niet goed. Het is niet goed. Uh. En uh, Hans, die heeft uh, ook nog wat ingesproken. Ik denk een kanarie. In de... Uh, een kanarie gedaan tijdens het autorijden? Nou ja. Nee, het is, uh, nee, nee, is niet een niet, ja. antwoord, nee. Hey. Maar de vraag is, wat is het antwoord wel? Pauken. Ja. Eén op de vijf mensen heeft tijdens het autorijden wel eens drinken over zichzelf gemorst. Oh ja. Ja, je kent het wel in de middenconsole. Dat je daar dan uh, je drankje neerzet. Helemaal als het bijvoorbeeld een flesje is of iets. En uh, uh, ja, je doet het blind. Want je houdt je ogen op de weg. Zo, zo zelfstandig zijn we wel. Dat je één handje aan het stuur. Eentje voor het drinken. En dan... Soms neem je een drempeltje, soms doe je een dingetje... en dan gaat het mis, en dan zit je onder. Of wat ook vaak gebeurt, is dat je hem dan terugzet blind... maar dat hij er net niet helemaal lekker in staat... en dat hij dan alsjeblieft omvalt. Het geeft zo'n zooi, het geeft zo'n zooi. Weet je wat ik ook had? Dat was zo stom. Ik pakte vanmorgen, er stond op tafel nog een beker melk van uh, Guus, Die was naar school inmiddels. En een strijkijzer. De nieuwe strijkijzer stond even op tafel. Dus ik pak het strijkijzer van de tafel en de stekker valt in de bekermelk. Ik loop verder met het strijkijzer en die bekermelk het om. En dan weet je pas hoeveel melk er eigenlijk nog in een beker kan zitten. <lacht> en verschrikkelijk. Nog even het onderzoek van morgen. Dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Het antwoord morgenavond om tien over half zeven. Dit is Dire Straight bij Joe en Seltons of Swing. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. but meantime South of the river, you're stopping your whole everything A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. been fine. Middag twee prijzen niet opgehaald. En dan denk je, Prijzen, Prijzen, waar gaat het over? Nou, uh, deze week en volgende week is het hier in de middagshow. Twee prijzen niet opgehaald en uh, die komen nu vrij die prijzen. Iedereen maakt daar kans op. Het gaat om een dagje welnis voor twee personen en een jaarabonnement op een streamingsdienst naar keuze. Waar worden die dan weggegeven? Nou, morgenochtend worden die weggegeven in de Koen Sander show morgenochtend. Dus iedereen maakt de kans op. Wat je daarvoor moet doen? Morgen luisteren naar de Koen Sander show bij Joe. bent Stewart, en we don't have to take our clothes off. En het komt helemaal hartstikke goed uit. Ik krijg net een melding op mijn telefoon van mijn auto. Die zegt, hallo, ik ben 100 opgeladen. Dus ik kan naar huis en daar is Giro. Ja. <laughs> Ja, kom S.W.S.P. komt dan binnen en hij zegt ik ben 100 procent. We alleen nieuws, je mag nog even hier blijven vriend. Of oh, wat dan, wat is er ja, aan de hand? Zoals iedere avond toch, tien over zeven, ja, Minute tuurlijk. to Win It. Een nieuwe ronde Minute to Win It gaan ja. we spelen met kans op het Joe Prijzenpakket natuurlijk. Dat klopt, dat klopt, maar dan moet je wel uh, vijf begrippen raden binnen één minuut. Maar je mag zelf kiezen met wie je speelt, met jouw Kai of met mij, Guido. En degene die de keuze gaat maken is Jesse. Hallo Jesse. Hey, goedenavond. Een beetje goed in spelletjes, een beetje behendig. Ehm, uh, ja. Ik, ik vind het zelf mm. van wel wel. Ik word vooral fanatiek. Oh, je wordt vooral fanatiek, oh, maar oh, dat, dat is heel goed. Dat ja. is heel goed. Een beetje strijdbaarheid, dat geeft ook weer brandstof om te willen winnen. Dus dat is altijd uh, erg goed. Met wie wil je spelen zo? Ehm, uh, ja, doe maar met Kai. Nou, uh, helemaal oh, goed. Ik, maar goed, uh, over nagedacht hoor ik. Ja. <laughs> <laughs> ik ga me daar helemaal klaar voor maken. We gaan spelen naar Nieuws van 7 uur. En ook muziek van Bruce Springsteen hoor je zo.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 Opgelet, de feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke vulkoreballen voor maar 99 cent en één ster beter levig hakt, niet zoals twee voor maar 1,49. Aldi, ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en zie je zelfs knuffels geven.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,09 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op eens op.